Volgens Brussel is vrij arbeidsverkeer een van de fundamentele principes van de EU. Als Zwitserland van de voordelen van de EU wil profiteren, dan moet daar ook wat tegenover staan, vindt president Barroso van de Europese Commissie. Het weer, het is overwegend droog en helder. Het is een graad of drie. Lokaal kan het glad zijn. Later vanochtend wordt het bewolkt. Het blijft nagenoeg droog. Het is zacht met temperaturen tussen de 8 en 11 graden.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 Jesus! That I love And I'm saying goodbye mm -hmm.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 6.9. Zie Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM I'm sorry didn't mean to call you But I couldn't find it I guess I was weak And couldn't even hide it Think so I surrender Just to hear your voice Just to hear your voice How many times I've said surrender say the true way caught up in a storm we try